Het is vandaag de 24e Nissan. We willen beginnen met het Siofa-blazen. Shabbat Shalom Zo so, laten we het Shema gaan zingen Shema Jesra'el Ja, Eloheinu Yahweh Echa, baruch shem keval, -e. oh, Israël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 Chris, kun jij de parasha voorlezen? Het was op de achtste dag dat Mozes en Aaron en zijn zonen met de van Israël bij elkaar Mozes zei tegen Aaron, breng een offer voor je zonen, opdat, opdat je zonder zonde priester kan zijn. En breng een offer uit dankbaarheid. Zeg daarna tegen de kinderen van Israël, vandaag verschijnt de eeuwig aan jullie, aan het volk.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 Toen hij klaar was met het zondeoffer, hief Aaron zijn hand op naar het volk en zegende het volk. Mozes en Aaron gingen samen de tent der Samenkomsten binnen. Toen ze daar weer uitkwamen en het volk zegende, verscheen de eeuwen aan heel het volk. Vuur schoot uit de verschijning van de eeuwen en verteerde het offer op het altaar. Het volk zag dat de eeuwen het offer accepteerden en juichte van blijdschap.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 Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Eeuwige bedoeld heeft toen hij zei, mijn voorschriften zal je tot op de letter uitvoeren. En Aaron zweeg. Mozes ontbood Misael en Elzavan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, en gebood hem om Nabdab en Abnehu uit het heiligdom weg te dragen naar buiten het kamp. Mozes zei tegen Aaron en dienstzonen Elzar en Imitar, Laat jullie haar niet groeien en scheur jullie kleren als teken van raam, Want Nadab en Abihu zijn geen natuurlijke dood gestorven. Als jullie rouwen om Gods boede, zal zijn boede zich tegen jullie en het hele volk De eeuw sprak tot de Aron, drink geen wijn of sterke drank als jullie de tent der samenkomst binnengaan. Opdat jullie je bewustzijn en onderscheid kunnen maken tussen gewijd en ongewijd, tussen rein en onrein. En dat jullie de kinderen van Israël onderwijzen in die wetten die de Eeuw door Moos heeft meegedeeld. Moos sprak tot de Aaron en zijn zonen Elza en Imitar: Neem het meeloffer dat is overgebleven van de vuuroffers, en eet het als ongezuurde broden bij het altaar. Je moet het eten op de heilige plaats. Het is voor jou vastgestelde deel voor jou, je zonen en je dochters. De eeuwig sprak tot Moos en Aaron: Spreek tot kinderen van Israël en zeg hen.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 Dit mogen jullie eten van wat er leeft in het water in de zee. Elk dier dat vinnen en schubben heeft, mogen jullie eten. Alles wat geen vinnen en schubben heeft, mogen jullie niet eten. Het is zo'n rijn. Dit mogen jullie niet eten van de vogels, de arend, de lammegier en de zeeadem. De wouw, de havik, de raven, de struisvogel, de koekoek, de meeuw, de breuwer, de steenuil, de aalscholver, de oehoe, de witte uil, de pelikaan, de asgier,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 Een lofzalm, juich voor Java heel de aarde, dien Java met wijtschap, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang, weet dat Java God is, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn wijden. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang, loof hem, prijs zijn naam, want Java is goed, zijn goede tierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. Dan willen we drie liederen zingen. 123: Groot is het trouw, O Heer. Daarna Baruch Hashem Adonai. En Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam. Ik wil verder gaan met een stukje van de geschiedenis van Elia. Maar er komt ook nog een profeet bij. En dat is Micha. En je ziet gewoon wat, wat Agapje doet. En dat het een enorme impact heeft op het hele volk. Maar dat er ook allerlei lessen in zitten voor onszelf. Van, wij maken zelf ook mee dat er allerlei dingen om ons heen gebeuren. En ja, vaak wordt er ook direct ons geloof bij op aangesproken. En dat merk je nu ook, ook bij Elia en bij Micha, dat er een oproep wordt gedaan aan hun. En dat ze daar wel een antwoord op moeten hebben, ook vanuit hun geloof. Nou, wat gebeurt er nu? Er gebeurt iets persoonlijks met koning Ahab. Koning Ahab die heeft een heel mooi paleis, maar naast zijn paleis ligt er blijkbaar een hele mooie wijngaard. Die is niet van hem, die is van Nabot, uit Israël staat er. En die schijnt een hele mooie wijngaard te hebben, die ook blijkbaar, nou ja, heel veel vrucht opbracht. In ieder geval, de koning die heeft zijn ogen daarop gericht en die wil heel graag die wijngaard hebben. Dus niet alleen voldoende dat je dus kijkt naar iets. En dat staat er ook, hè. Er is niks mis mee om te kijken naar iets moois, maar er is wel wat mis mee om het te begeren. Om het op een gegeven moment je het te laten postvatten in je hart, van ik moet dat hebben, ik moet dat hebben. En dan gaat het mis. En dat zie je hier ook. Er was niks mis mee dat Agaf zich verblijden in een mooie wijngaard. Prachtig. Maar daar blijft het niet bij. Hij wil hem hebben. Hij moet hem hebben zelfs. Wat doet hij? Hij gaat naar Nabal toe. En hij spreekt hem aan. Wow, geef mij je wijngaard. En dan maak je er een moestuin van. En dat is raar, hè? Want het is dus een hele mooie wijngaard. Die dus heel veel vrucht opbrengt. En hij wil hem eigenlijk omkappen. En wil er gewoon een moestuin van maken. Want hij vindt, dat is makkelijker, ligt dicht bij mijn eigen prijs, uh, makkelijk toegankelijk. Ik kan dan de werkbuik de in de gaten houden. En dan geef ik je wel een andere wijngaard. Sterker nog, ik heb zelf nog een betere je. Maar als je dat niet wil, dan geef ik je gewoon geld. Prima. Maar, maar dat was verboden. Dus na nou, zegt ook tegen Arab. laat jaren daar mij van weerhouden. Want het mag niet, het is mijn erfelijk bezit. Het is van mijn vader geweest. Ik heb het doorgekregen en ik mag dat niet verkwanselen. Ik mag dat niet weggeven. Ik mag dat niet verkopen. En als ik het zou verkopen, dan moet het weer terugkomen. Door middel van uh, dat er een losser komt. Dus ik kan dat niet zomaar verhandelen. Stap ik in nummer 27 vers 11. Hè? Als ook zijn vader geen boers heeft. Dan moet u zijn erfelijk bezit aan zijn bloedverwant geven. Die uit zijn geslacht, het nauwst Aan hem verwant is. Zodat die het in bezit neemt. Dit is voor de israelite een rechtsverordening. Zoals Yahweh Mozes geboden heeft. Dus het was niet zomaar een opdracht, Maar het was iets wat ze dus van generatie op generatie uitgevoerd moest worden. Dus hij mocht dat ook niet zomaar doen. Wist Agat dat? Natuurlijk wist hij dat. Hij was daarbij opgevoed. Dus hij wist precies hoe al die regels en die verordeningen in elkaar zaten. Maar hij heeft er gewoon lak aan. Hij heeft wat in zijn hart. Hij wil en moet die gaan hebben. Dat blijkt ook, want hij krijgt dit antwoord. En hij gaat naar huis en dan is hij eigenlijk een soortiment zielig jochie wat zijn zin niet krijgt. Hij gaat mokkend naar zijn bed toe, gaat op bed liggen. Hij keert zijn gezicht naar de muur en hij wil niet eten. En hij zit gewoon een beetje te mokken van uh, ik krijg mijn zin niet. En, uh, nou, dat wordt gezegd tegen wel zijn vrouw. die komt bij hem en die vraagt u wat is er aan de hand? Waarom ben je nou zo somber? Waarom wil je niet eten? Is er wat gebeurd? Ik heb niks gehoord. Wat is er? En dan zegt hij tegen haar: ja, dat komt omdat ik dus op Nabok gesproken heb. Ik wil heel graag wil ik zijn weigeraad willen kopen voor geld. En hij weigert mij. Nee, de koning. Hij weigert gewoon om dat te verkopen. Ik heb zelfs aangeboden om een andere weigeraad te geven, maar hij wil het niet. Hij heeft gewoon gezegd: ik geef mijn weigeraad niet af. Ik doe het niet. Je ziet nu wat er werkelijk in het hart van Isabel zit. Wat zegt ze tegen hem: ben jij nou een koning jongen? Ben jij nou degene die de alle macht heeft in Israël? Kom op, doe even normaal, sta op, ga eten, wees vrolijk, want ik geef jou die wijngaard. Je hoeft je geen zorgen meer te maken, het komt allemaal goed. Die wijngaard van Nabot, die is gewoon voor jou, geen enkel probleem. Wat doet zij? Ze schrijft brieven uit naam van AGA. Heeft hij dat geweten? Natuurlijk heeft hij dat geweten, want zij verzegelt het met zijn zegel. Dus hij is van het allereerste begin, is hij betrokken in de snode plannen die zij speelt. Zij stuurt de brieven naar de oudste en naar de eene die bij Nabot in de stad wonen. En wat doet ze? Ze roept een vaste uit. hoe gaan nagaan, hè? Dus een vaste en roept ze uit. Alsof ze daar iets mee heeft. En ze vraagt van, joh, laat Nabot aan het hoofd van de tafel zitten. Als zijnde degene die dus eigenlijk de hele maaltijd leidt. Nou, dat gebeurt. Dan roept ze twee mannen op. Verdorven lieden stappen zelfs bij, je. Dus echt mensen die dus, nou ja, allerlei gemene plannen smeden en uh, akelige dingen doen. En dan zegt ze tegen hun, en je moet luisteren, zo gauw, dus die maaltijd begint, dan staan jullie op en dan zeg je tegen iedereen die aanwezig is, dat Nabot, God en de koning, van wel heeft gezegd. Dus eigenlijk gevloekt heeft dat staat eigenlijk. Dus hij heeft God gevloekt en hij heeft de koning gevloekt. En dat is zo erg, dan moet hij dus naar buiten gebracht worden, en door heel de menigte gestenigd worden. Dus iedereen die aanwezig is, moet dan mee naar buiten en moet hem stenigen. Zodat hij sterft. En de twee getuigen moeten dus beginnen, en Dat staat ook in de wet. Degene die de dus dat getuigen, die moet als eerste die stenen gooien. En alle aanwezigen moeten dan mee. En moeten dus hem stenen. En dat gebeurt dus. Er is niemand die dus opstaat en zegt van dat kan ik niet. Er is niemand die de dus. Als getuige opstaat van de sluister, ik ken Nabot en ik weet dat hij dat niet gedaan heeft, of dat hij helemaal niet, want iedereen werkt daarmee. De oudste, de edelen die in zijn stad zijn. En het gebeurt gewoon zoals Izebel hun opgedragen had. Dus zoals hij geschreven had in de brieven die ze hun gestuurd had. Dus je ziet dat dus de oudste en de edelen allemaal eigenlijk samenspannen met Izebel om dus de plannen uit te voeren die zij gesmeed heeft. Niemand is onschuldig in dit erg. Ze roepen er vast uit, ze laten Nabot aan het hoofd van het volk zitten. Twee mannen die komen, die getuigen tegenover hem. En iedereen die daar dus aanwezig is, die veroordeelt Nabot. En ze brengen hem buiten de stad en stenigen hem zodat hij sterft. Niemand heeft daar blijkbaar ook spijt van. Er is niemand die zegt van nou, hoe kan dit nou? Het is een, een geëerd iemand, iemand die dus echt God dient. Maakt allemaal niks uit. Het gaat gewoon door, de plannen van Isabel die komen tot leven. Wat doen ze dan? Dan sturen ze een bode naar Isabel om te zeggen, het is gelukt hoor, je plannen zijn gelukt, Nabal is gestenigd en is dood, je kunt verder gaan met je plan. Dan staat er in Psalm 94, ja wij zijn verbrijzend uw volk, ze zijn verdrukken in uw eigen loon. De weduwe en de vreemd doden zijn, zijn vermoorden de wezen en zeggen, ja we zien het niet, de God van Jacob die merkt het niet. Je het gewoon niet in de gaten. Maar let op, onverstandig onder het volk, ze. wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oorplant goed horen, zou hij die het oog vormt, goed zien, hij heeft het zeker wel gezien en hij heeft het ook gehoord. En dat blijkt ook in het verdere verhaal. Die zebel die gaat naar Aagap toe en zegt tegen Abel, sta, sta op, neem de maar in bezit. Hij is nu voor jou. Sterker nog, het heeft je niets gekost. Gratis krijg je heel die wijn uit. Want hij leeft niet meer, hij is dood. Het is allemaal gelukt. En Agap staat op, gaat naar de wijngaard om dus te kijken. En om die dus echt in bezit te nemen. Dus hij gaat naar dus de wijngaard toe. En gaat daar dus rondlopen. Om dus die wijngaard in bezit te nemen. En dan komt het woord van Java tot Elia. Met een boodschap. En hij zegt, sta op, daal af. Agap, de koning van Israël, te genoeg. Die in Samaria woont. Zie, hij is in een wijngaard van Naboth heen, hij is afgedaald om die uur te Ik denk dat de schrik bij Elia om het hart geslagen is. Wat? Moet ik nou toch naar Elia? Ik zou toch vervangen worden door Elisa? Ik zou toch eigenlijk uit de wind gehouden worden? Mijn werk was toch eigenlijk klaar? Moet ik nou weer naar mijn vijand? Waarvan dus gezegd werd van, we sluiten luisteren, de eerste beste keer dat we jullie zien, dan ben je dood, hè? Dat had Isabel gezegd. Ik zorg dat je dus zo snel mogelijk gedood wordt. Nu moet hij dus weer naar zijn vijand, naar de koning van Israël, om hem dus een boodschap aan te zeggen: van ja, wij. Ik denk dat het niet makkelijk is geweest van hier. Ik denk dat echt dat het dus met lood in zijn schone daar naartoe gegaan is, om dus het woord van God te spreken tegenover de koning. Maar hij doet het wel. En hij zegt: Zo zegt ja, wij. Hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? En dan moet je zeggen, zo zegt Jaren, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelukt hebben, zullen de honden uw Dus hij was buiten de stad gebracht, dagenstenig en blijkbaar hebben dus de honden het bloed van Nabot opgelicht. En dat wordt dus ook het oordeel wat dus Agab over zichzelf uitgeroepen heeft. En Agab zei tegen Elia, hebt u mij gevonden mijn vijand? En dan zegt Elia, ik heb u gevonden omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van Jaren. Dus je ziet dat Ajaf vanaf het allereerste begin ook echt verantwoordelijk was voor de hele gang van zaken die dus Isabel in gang gezet had. Hij was niet onschuldig. Het is niet zo dat hij dus het overgegeven heeft aan Isabel en uh, zijn handen in onschuld kon wassen. Nee, hij is erbij geweest. Hij heeft de zegen gegeven aan Isabel. Hij heeft volledig meegewerkt aan een stuk verschrikkelijk onrecht. Hij heeft een moord gepleegd om dus het land van iemand in bezit te krijgen. En dat is wat. God niet toelaat en wat hij dus wil straffen. Zie, ik het onheil over u, zegt ja, Ik zal de nakomelingen wegvragen. Ik zal van Avad alle mannen uitroeren, zowel de gebonden als de vrije in Israël. Dus het is dus niet alleen dat Avad gestraft wordt, en zebel, maar dus zijn hele nageslacht, zoals dat in de wet staat, de derde en het de vierde nageslacht van degene die mij haten. En dat deed hij. Hij was al zo vaak gewaarschuwd, Steeds weer was God naar hem toegekomen gekomen en zei: Luister, ik zal je laten zien dat ik ja, daar God ben. En hij hoorde iedere keer aan de kant en gaat zijn eigen weg. Hij wilde er niets mee te maken hebben. Ik zal het huis maken als het huis van Jerobian. Als afschrikwekkend voorbeeld was dat Jerobian de eerste koning van het Tienstammerrijk, die ook de offerdienst ingesteld had. En het huis van Beesa, een van zijn nakomelingen, de zoon van Ahia, allebei helemaal uitgeroeid. Waarmee u mij tot toorn hebt verwerkt en Israël hebt een zonde. En dat wordt ze dus heel erg kwalijk genomen. Het is niet alleen dat ze het bij zichzelf hebben gehouden, maar ze hebben het hele koninkrijk meegenomen in het zondige. ten opzichte van Jarek. Verder sprak Jarek over Izebel, dus over zijn vrouw. De honden zullen Izebel opeten bij de festivaldienst. Bij aangap zouden ze zijn bloed likken, maar bij Izebel gaat een stukje verder. Zij zal opgegeten worden door de honden. Die van Agap in de stad sterft, die zullen de honden opeten. En die in het sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten. Afschuwelijke straf eigenlijk die uitgesproken wordt over de nageslacht. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks. Er is nooit iemand zoals Agap geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de jaren. Omdat zijn vrouw in Zee wel een daadplaats. Dus blijkbaar is daarvoor nooit iemand geweest die zoiets slechts gedaan heeft volgens Jaren. Nou, dat is toch wel een, een iets dat is een stempel wat je meekrijgt. Ja, dat is afschuwelijk. Het is afschuwelijk dat God zoiets over je zegt omdat er nooit in de geschiedenis iemand zo sterk is geweest, als hij om te doen wat fout was in de overgang En alleen maar dus om zijn vrouw, om naar zijn vrouw te luisteren. Hij handelde zeer gruwelijk, zeg ik, door achter de stinkgode aan te gaan over de komstig alles wat de amo hadden gedaan. Yahweh ja, van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Dat is ook een van de grote problemen die dus ontstaan zijn in dat koninkrijk. Omdat ze niet gedaan hadden wat Yahweh gezegd had. Toen ze dus Israël moesten veroveren, En al die volken die er waren moesten uitroeien. Hebben ze dat niet gedaan. Ze hebben, stukken hebben ze in bezit genomen. En ze hebben allerlei volken laten wonen in hun eigen gebied. En dat is dus ja, voor een grote val geworden. Wat vroeg. Zeg pas, hè? Maar als jullie hun leven laten, dan zullen jullie op een gegeven moment die goden gaan overnemen. En die dochters zullen met hun mannen trouwen, en hun zonen zullen met jullie dochters trouwen, en dan gaat het helemaal fout. En het is uitgekomen zoals God gezegd had. Maar. Dan gebeurt er iets heel opmerkings, wat je niet zou verwachten. Maar Aangap, bekeert zich. Aangap, die krijgt spijt van wat hij gedaan heeft. Hij scheurt zijn kleren. Hij heeft dus zijn koningskleren, die scheurt God. Hij doet een rouwgewaad om zijn lichaam en hij gaat vast. Iets wat, wat je totaal niet verwacht van iemand waarvan jaren zegt: zegt: ja, Jij bent de ergste die, die er van nu toe op de aarde rondgelopen heeft. En hij, hij bekeert zich. En in dat rouwgewaad gaat hij slapen en langzaam rond. Dus echt een beetje treurig liep hij dus rond. Ook om iedereen te laten zien dat hij dus heel erg verdrietig was omdat God gezegd had tegen hem. En God ziet dat. En hij spreekt weer tot Elia. En dan moet Elia die moet weer naar Aagap toe gaan, omdat Agap zich vernederd heeft voor het aangezicht van God. En dan zegt hij, omdat hij zich vernederd heeft voor het aangezegd, zal hij het onheil nog niet in zijn dagen brengen. Dus dat moet hij gaan vertellen tegen Arab. God heeft gezien dat jij je vernederd hebt, dat jij je dus de kleren geschud hebt, dat je een rookwat aangedaan hebt, dat je gevast hebt. En God heeft besloten om het niet in jouw dagen te doen, maar het zal gebeuren. Nadat jij overleden bent. In de dagen van je zoon. Zal ik dat laten gebeuren. Is dat een troost? Ja, waarschijnlijk wel. Voor, voor Aagap was dan. Ik zou het zelf. Ja, is dat een troost. Als ik weet van dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Als ik overleden ben over mijn zoon en zoon. Over mijn nageslacht. Ja, ik zou er nog heel veel moeite mee hebben. Maar voor Aagap is het blijkbaar toch een soort troost. Van dat het nu in zijn dagen gebeurt. En dat het was gebeurd in de dagen van zijn zoon. Drie jaar is het rustig in Israël. Er was geen oorlog. Het was vrede. Maar in het derde jaar komt Jozefad. En dat was het dus de koning van Juda, En dat was een zeer gelovige koningstaat. Iemand die dus echt Yahweh diende, Die van alles gedaan heeft. Om dus de dienst aan Yahweh te bevorderen. In het koninkrijk. En die komt op bezoek bij de koning van Israël. Een zeer opmerkelijke Weg eigenlijk. Want je zegt van iemand die dus zo gelovig is, die gaat dus op bezoek bij een koning die helemaal niets heeft met God nog gebod, die bekend staat als een, als een afschuwelijk mens, die alles doet wat God verboden heeft, en dan gaat er zo iemand gaat daar naartoe, die gaat op visite. En niet zomaar op visite. Hij is in gesprek met de koning van Israël, en dan zegt de koning van Israël, die zegt van, weet je eigenlijk wel dat raam, wat de vrienden had, dat is eigenlijk van ons. En dat heeft de koning van Syrië, heeft dat ingenomen. En wij doen er helemaal niets aan. Dat kan toch niet. Dat moet toch niet kunnen. En dan zegt hij tegen Jozef, Joh, ga je met me mee? Als wij dus de strijd aanbinden aan Syrië om dus Rama terug te veroveren. En dan zegt Jozef tegen de koning van Israël, Ik ben als u, mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. Nou, je kunt het niet rijmen. Want als Rut dat zegt tegen Naomi. Die drie hebben mij niet dan op aan u te verlaten. Terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Dan zegt ze uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dat is een totaal andere orde. Als wat hij hier zegt. Van. Hij had er helemaal niks mee te maken Jozef. Hoe kom je erbij om te zeggen. Mijn volk is als uw volk. Dat is helemaal niet zo. Het volk van Juda. Dat was het volk dat God wilde dienen. En het volk van het Tien Was helemaal afgeweken. Het was helemaal weg. Dat was gewoon afgodisch geworden. Dit had hij niet mogen zeggen. Maar hij heeft het gezegd en hij gaat mee. Hij doet toch nog een poging. Dus hij vraagt aan de koning van Israël. Zijn er profeten aanwezig? Kun je het woord van Ja vragen? Wat kunnen we verwachten als we dit gaan doen? De profeten, zegt de koning van Israël. Ik heb er 400 job. Ik heb geen één profeet. Er zijn er wel 400. Hij roept ze en hij vraagt aan hun. Zullen we de strijd trekken tegen de raam van de Gilead? Of moet ik er van afzien? En wat zeggen ze? Trek op, want Yahweh zal ze in de hand van de koning trekken. Geen enkel probleem. Nee, u wint gewoon. Geen enkel probleem. Jozef is er niet blij mee. Er zegt toch ergens in twijfels over het gehalte van de profeten. En die zegt, ja, ja, maar is er niet een, een echte profeet? Is er niet een profeet van Yahweh? Zodat we echt God kunnen raadpleken hen. Ik wil echt een echte profeet hebben. Niet die 400 man die zeggen dat ze profeten zijn, maar iemand die dus echt Yahweh kent. Nou, die is niet. Ja, er is nog één, maar die haat ik, zegt de koning van Israël. En waarom? Omdat hij niets goeds over mij profiteert. Nee, waarom zou hij ook? Je bent een afgehouden dienaar. Hoezo zou een profeet van jaren iets goeds over jou profiteren? Als jij niets goeds doet, God zelf gezegd heeft tegen jou, verwacht je dan nog dat er iets goeds over jou geprofiteerd wordt? Wat een rare verwachting. Dat is Micha, de zoon van Jimla. En Jozef had, die spreekt hem ook gelijk tegen van, nee, nee, dat mag je niet zeggen over een profeet, een profeet van God, dat mag je niet Kwalijk over spreken. Agap heeft dat niet zoveel. Hij roept hem wel. Hij vraagt aan de hoveling, Jo Hamiga, de zoon van Himma. Ze zaten allebei op hun tronen, de koning van Israël en de koning van Juda, In hun statiegewaad hebben ze dus echt helemaal mooi opgemaakt, noem maar op, bij de ingang van de van Sophia. Ja, al de profeten die staan daar dus in grote groepen omheen te profeteren dat ze maar kunnen optrekken en dat ze zullen winnen van de Syriërs. Dan gaat er eentje zo ver zelfs. Die had ijzeren hoorns gemaakt op zijn hoofd. En die zegt zo, zegt ja, we hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u het niet hebt. Dus ze gaan heel ver om te bewijzen dat ja, we echt zeg maar hun, hun overwinning zal geven. Alle profeten profiteren hetzelfde. En dan moet Mika komen in zijn eentje. Tegenover de 400 profeten die dus iets anders spreken. De boden die zegt, die waarschuwt hem nog. Die zegt, joh Mika, luister nou eens. Er zijn 400 mannen. Die tegen de koning gezegd hebben van het luisteren jullie binnen. Ga er gewoon in mee. Als je nou precies met hem meespreekt, dan heb je dus geen enkel probleem. En dan is de koning ook tevreden. Die gaat niet. Die gaan zeiden, nee, zo werkt het niet. Als Jawa spreekt, dan moet ik spreken wat hij tegen mij spreekt. Ik kan niet met mijn eigen dingen spreken. Ik moet spreken wat Jawa tegen mij gesproken heeft. En dat zal ik ook doen. Toch werkt hij daar even vanaf. Hij komt bij de koning, hey, dat is aangaat. De koning vraagt hem: Micha, moeten wij optrekken tegen Giliad? Of zullen we ervan afzien? En ik denk dat hij dan heel erg sarcastisch zegt tegen hem: ah, Trek op joh, en je zult slagen, want we zal je hand geven. Zoiets. Nee, dus echt op een manier dat, dat iedereen begrijpt: maar ja, Dit is niet waar. Wat hij nu zegt, dat is gewoon vrouwenkul. Dat is niet het woord van Jaweh. En dat merkt ook de koning. En dan zegt de koning: Heb ik al zo vaak tegen je gezegd. Spreek nou alleen maar de woorden. Die Jabe gesproken heeft. Die mag alleen maar de waarheid spreken. En dan spreekt Micha de waarheid. En dan zegt hij: Ik zag heel Israël verspreid over alle bergen, als schapen die geen herder hadden. De schapen zijn gewoon verspreid, ze worden aangevallen van alle kanten, want er is niemand meer die op hun net. En Jabe die zei: Ze hebben geen heer meer. Laat ieder maar in vrede naar zijn huis terugkeren. Andere woorden: De heer, en dat was zich aangaf, was overleden. Was er niet meer. Agap zegt tegen Jozef: Wat zien we wel? Heb ik het niet gezegd tegen je? Hij zal niets goeds over mij profiteren, alleen maar onheil. Maar het was wel het woord van Jabe dat er gesproken werd. En Micha die zei: Daarom hoor het woord van Jabe. Ik zag Jabe op zijn troon zitten. Dan komt hij met een heel opmerkelijk verhaal. Hij heeft dus rechtstreeks heeft hij dat, waarbij we dus een soort visioen gezien Heel het hemelse leger stond bij hem, als een rechter en als een linker zijn. En Jabe die vraagt. Wie zal Agab misleiden? Zodat hij zal optrekken en bij Ramot en Gidead zal vallen in de strijd. Dus iemand moest dus Agab overhalen om hem daar op de plek waar God bedoeld had, dat hij daar dus zou vallen in de strijd. Nou, blijkbaar zijn er heel veel voorstellen. De een zegt dit en de ander zegt dat. Dus blijkbaar zijn er meerdere die dus voorstellen doen. Totdat er dus een geest naar voren komt en voor het aangezicht van jou komt staan. En die zegt, ik zal hem misleiden. En ja, we vragen hem, waarmee dan? Waarmee ga je dat doen? En hij zegt, ik, ik zal erop uitgaan en ik zal een leugengeest zijn in de mond van al de profeten van Aagab. En daar stemt bij me in. Hij zegt, u mag misleiden. Sterker nog, je zult er ook nog in toets zijn. in staat zijn ook. vertrek en doe het zo. En dat gebeurt er dus. Dus die 400 profeten die worden dus eigenlijk ja, bezet door een leugengeest die van Yahweh komt. En die spreken dus een leugen uit richting Aagab om dus hem over te halen, om dus naar Ramad in Gidea te gaan. En daar de strijd aan te winnen. En Michael die vertelt er dus. Zie, Yahweh heeft een leuke geest gegeven in de moed van al deze profeten, die van u zijn. En waarom? Omdat Yahweh onheil over u uitgesproken. Nou, als je dit zo hoort, denk ik bij mezelf, dan ga je dus niet hè. Als dit zo duidelijk is, als het zo duidelijk is dat Yahweh zegt, moet luisteren van de profeten die niet heeft, en dan gaat dus je dood tegemoet als je toch naar Ramot in Gidead gaat. Wat heeft het dan voor zin om dus een profeet van Yahweh te raadplegen? Als je niet gaat luisteren. En toch is dat exact wat eigenlijk gaat doen. Zedekiah die dus die horens op zijn hoofd had gezet. Die komt naar voren, slaat niet op zijn gezicht. Zijn kaak staat erin. En die zegt dan, langs welke weg is de geest van Yahweh van mij weggegaan om voor u te spreken? Hij kan zich niet voorstellen dat hij een profeet... Dus bezeten is door een leugengeest en dus een leuke staat te spreken in opzichte van de koning en van alle andere profeten die er staan. Ja, het is heel grof wat hij doet ook, hè. Dus iemand op zijn gezicht slaan en dan zeggen van ons luisteren van de geest van David is met mij. En het bestaat niet dat hij van mij weggegaan is en is dus toch te spreken. En gaat die zijn. je zult het zien op de dag waarop je van kamer naar kamer zult vluchten om je te verbergen, omdat ze dus achter je aanzitten om je te doden. En op dat moment zul jij dus erkennen dat je dus een leugenaar bent. Dat je dus leugens gesproken hebt namens God. De koning van Israël aangeeft zegt: neem niet mee. Breng hem naar dus de leider van de stad. Die dus ook zijn dus degene was van de gevangenis. En de Joas de dus zoon ook van de koning. En zeg maar dat de koning gezegd heeft. zet dus de man in de gevangenis. Geef hem brood van verdrukking. Eten en water van verdrukking te drinken. Totdat ik in vrede terugkom. Dus hij krijgt minimaal eten en drinken. Dat hij net eigenlijk net te veel om ervan te sterven, maar te weinig om echt te leven. En dat moet zo blijven totdat de koning terugkomt met vrede en dus eigenlijk gewonnen heeft in Ramon de En dan zegt Pira, Als u echt in vrede regeert, dan heeft Jaber niet met mij gesproken. En dan roept hij eigenlijk, ik denk dat hij met een grote stem roept... luister volk allemaal naar wat hij gesproken heeft. Want dit is niet zomaar iets, dit is iets wat jullie allemaal aangaat. En tot je grote verbazing trekt de koning van Israël met Jozef, de koning van Judo, op naar Raam van Dus het heeft helemaal geen zin gehad dat hij dus Micha uitgenodigd heeft voor de koning spreken namens jaren. Hij gaat gewoon zijn eigen zin, zoals hij al de hele tijd gedaan had. En het meest verbazingwekkende is dat Jozef, had, die dus een gelovige koning is, het woord heeft gehoord van de profeet, van Micha en het ook aan de kant zet. En ook besluit om mee te gaan in een strijd waarvan hij weet dat ze dat niet gaan winnen. En dan zegt de koning van Israël iets tegen Jozef. Wat nou, je eigenlijk zou verwachten dat Jozef gelijk oorslag zou vertrekken terug naar zijn eigen huis. Dat doet hij niet. Agab zegt tegen Jozef. Ik ga mijzelf vermommen. Zo gauw ik dat gedaan heb, dan trekken we te strijden. Trek jij alsjeblieft je eigen koningskleren aan. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan moet je er even na gaan denken. Waarom zegt hij dat? Waarom gaat de koning van Israël zich vermommen? En waarom moet ik met mijn eigen koningskleren aan te strijden trekken? Wat is daar de bedoeling? Ik moet heel erg aan dit denken. Hè? Omdat Jeshua zegt van de profetie van je wordt heel erg gevuld... met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziel zult u zien, maar beslist niet opwerken. En dat is eigenlijk van, bij Jozef had het van toepassing. Hij hoort het wat hij zegt, maar hij begrijpt het niet. Hij laat het niet tot zich doordringen... dat hij eigenlijk opgeofferd wordt... de kosten van aangaf. Want hij zegt dat hij voor niks aangaf. Agab die wilde de, de aandacht afleiden... van de tegenpartij zodat ze dus de koning aanvallen. En de koning die aanwezig is, is Jozefat. Hij is de enige met koningskleren aan. En hij zelf gaat vermondsen. Zodat niemand weet dat hij de koning is. Gaat hij bestrijden. En hij ziet het, Jozefat. En hij ziet het gewoon niet. Je kunt het niet begrijpen. Iemand ja, die dan toch God dient. En ook zoveel goede dingen gedaan heeft. Op dat moment helemaal blind is. En niet ziet wat er om zich heen gebeurt. En wat dus iemand die dus... Ja, het verkeerde met hem voor heeft, besluit. De koning van Israël, die vermompt zich, trekt te strijden. En dan zie je dus dat de koning van Syrië de bevelhebbers opdracht had gegeven om te luisteren. We gaan niet tegen de kleine of de grote strijden. We gaan rechtstreeks op de koning van Israël af. Dus met z'n allen, want als we die te pakken hebben, dan is de leiding weg van het hele leven. Dan hebben we gewonnen, zo simpel is het. En dat doen ze dus ook. Dus ze zien, de koning van Israël zien ze, denk eens er was er maar één die een koningskleed aan had. Dat was Jozef had. Ze zien hem op die strijdwagen staan. En ze zeggen, daar gaan we op af. Ze gaan met z'n allen. ze erop af. En Jozef had die schreeuwt om hulp. Ik denk dat hij echt op God geroepen heeft. En ik denk op dat moment ook pas dat het tot hem doordrong. Waar hij mee bezig was. Omdat hij dus in de val gelop was. Van Agaf. En hij roept om hulp. En hij wordt ook geholpen. Hij komt weg. En ze zien ook op dat moment dat hij niet de koning van Israël is. En er staat iets heel opmerkelijks. Een man in zijn onschuld, die pakt de boog, schiet een pijl af, raakt de koning van Israël tussen de verbindingstukken in het aanas. En hij wordt dodelijk gewond. Hij zegt tegen zijn wagenmennig van, nou, wend de teugel, haal me uit de leger, want ik ben gewond. Hij blijft nog staande die dag, maar tegen de avond, dan sterft hij. En je ziet wat er gebeurt, wat er ook gezegd was... Ieder naar zijn stad, ieder naar zijn land, want de. de koning is dood. De koning is overleden, we hebben geen leider meer. En iedereen ging dus uh, in vrede naar zijn huis. Er staat niet dat de Syriërs Samaria binnenvallen. Dus blijkbaar zijn de Syriërs toch naar uh, Rabot gebleven, In ieder geval de koning is sterf, er wordt naar Samaria toegebracht en er wordt daar begraven. De wagen wordt afgespoeld bij de vijver van Samaria en de honden die zijn bloed op, zoals gezegd was, ook. Door het woord van Jawe. Nou, het overige van de geschiedenis van Agap. Hij heeft bijna ook nog een ivoren huis gebouwd. en steden gebouwd. Dat staat allemaal in de kronieken van de koning van Israël. En Agap begint te rusten bij zijn vader. En zijn zoon Ahasia. werd koning in zijn plaats. Dat was het verhaal. En je ziet eigenlijk: van. ook al dien je dus God. ook al ben je dus. Ja, de hele tijd bezig met zijn woord. dat je toch heel erg moet uitkijken voor allerlei uitnodigingen die je kunt krijgen van, ja, bijna zeggen van de verkeerde mensen die waarschijnlijk iets goeds op het oog hebben, maar die toch niet de dingen uitvoeren die God wil. Dus het is ook een op voor ons eigenlijk van dat we beschermd blijven en ja, hoeven de geesten of ze uit God zijn, zou ik willen zeggen. Maar kijk van als mensen plannen hebben of die plannen overeenkomen met wat God wil, want hier met Aangaf en met Jozefat zie je heel duidelijk dat Aangaf een spant is door het web, Jozefat heen. En die roept hem mee in een hele verkeerde weg. En Jozefat gaat gewoon mee, zonder dat hij in de gaten heeft dat hij dus ja, gebruikt wordt als een soort afleidingsmanoeuvre. De bedoeling is dat hij sterft en dat de koning van Israël daar overleeft. Dan willen we een lied zingen. En dat is Mijn vrede laat het doen. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.